Met het NOS-journaal. Meerdere mensen zijn de afgelopen jaren mogelijk overleden. door het bestellen van zeer verslavende medicijnen op een website. Volgens het AD zouden er tientallen sterfgevallen zijn. maar het OM wil dat niet bevestigen. Het gaat om medicijnen tegen angst- en slaapproblemen. Een verkeerde dosering kan schadelijk of zelfs levensbedreigend zijn. In India zijn op een politiebureau in de regio Kashmir zeker zes doden gevallen. Dat gebeurde toen in beslag genomen explosief materiaal ontplofte terwijl het werd onderzocht. Nog eens 27 mensen raakten gewond, enkele liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De slachtoffers zijn vooral agenten en forensische experts. Het ontplofte explosieve materiaal werd aangetroffen in een terreuronderzoek. In Neurenberg worden 20.000 mensen geëvacueerd... vanwege een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog. De blindganger werd gistermiddag gevonden bij werkzaamheden... in een straal van 800 meter rond de vindplaats worden huizen ontruimd. Ook zorg- en oudere instellingen liggen in dat gebied. De bom wordt waarschijnlijk vandaag onschadelijk gemaakt. En meerdere Duitse steden werden tijdens de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd... en geregeld worden er nog bommen gevonden... en moeten omwonenden tijdelijk hun huizen uit. Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City heeft Joy Beunen de 3000 meter overtuigend gewonnen. Ze was bijna drie seconden sneller dan de Canadees Valérie Maltais die tweede werd. De Noorse Ragnar Wicklund eindigde als derde. Voor Beunen was het een persoonlijk record. De eerste vier wereldbekers van dit seizoen zijn extra belangrijk omdat ze als kwalificatie dienen voor de Olympische Spelen. Om het maximale aantal startplekken te krijgen in Milaan moet Nederland op elke afstand met drie schaatsers hoog in het klassement eindigen. Twee nog vanuit het zuiden trekt de regen over. Het koelt af naar 6 tot 12 graden. Overdag bewolkt en regenachtig en hooguit 7 graden in het noorden tot lokaal 15 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal ZFM.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 But I will rise And I will return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 Still hear the words you whispered when you told me I can stay right here forever in your arms. Some parody. All <music> right.